ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. staat er 2 kilometer file tussen Vladingen en Maasluis. De rechterrijstrook is ook dicht. Twee files op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Nieuwendijk 3 kilometer door een ongeluk op de rechterrijstrook daar. En op de A27 Gorkum richting Almere. Tussen Utrecht Veemarkt en Beeldhoven staat een file door werkzaamheden van 2 kilometer.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 We zitten nog een half uur in het atrium. Net scheen de zon nog. Misschien schijnt hij nog, maar is hij inmiddels zo aan het zakken... dat hij niet meer hier door het fraaie glazen dak naar binnen... glazen plafond naar binnen komt. Straks praat ik met Nelleke Noordervliet over de relatie tussen kunst en geschiedenis. Dit museum probeert in de nieuwe opstelling die twee samen te brengen. Is dat gelukt? Dat is de vraag. Verder straks Joris Laarman. Zijn boontje maakt deel uit van de collectie van het museum. Dat zou je niet verwachten. Het museum dat de nadruk legt op misschien... De oudere kunst, nee hoor, ook moderne kunst, is er te vinden. Uh, eerst eens even kijken, want er hier liggen een paar publicaties op tafel... Van het kleine Rijksmuseum bijvoorbeeld... en het boek van Thomas Ross, De Nachtwaken, wat ook over het Rijksmuseum gaat... en het grote Rijksmuseum, voorleesboek. Ik denk dat ze allemaal te koop zijn hier in de museumwinkel, Laura Kors. Ja, dat klopt, Hans. Ik sta op mijn favoriete plek in de museumwinkel. Het is mijn favoriete plek in ieder museum in de winkel, of in de wereld, bedoel ik. Dat je dat weet. Meneer, u loopt hier met een uh, Rijksmuseum-tasje. Mag ik eens even gluren? Oh, ja, ja. Het is zo mooi ingepakt. Maar het, het gaat natuurlijk om de, de nachtwacht. Hè? Het, het, het meesterwerk van uh, ja, het museum van Nederland. Ja, dus maar moet... maakt u uw tasje nu maar eens ja. open. Ja. Nee, maar het valt eigenlijk nog wel mee, maar het is een aanzichtkaart. Het is een aanzichtkaart? Als... Ja, ja, maar goed, als Nederlanders zijn we natuurlijk trots op... Ja. Dat, dat er zo'n meesterwerk hier in dit prachtige gebouw. We Weet weten hoe u dat meesterwerk kunt ondersteunen? Door heel veel geld uit te geven ja, in een museumwinkel. Ja, ja. En dan koopt u alleen maar een land, nou, Alleen, kijk, ik ben natuurlijk hier fysiek om ook uh, zo reclame te maken. Uh, ook hier nu via de radio. Ja, en, op de en, dag dat het gratis <laughs> entree is. Ja. Uh, nou, u moet het anders zien. <laughs> ik, uh, ik, uh, ja, ik, uh, nee, ik vind het hartstikke goed dat, uh, dat ook het ...gewone volk welkom is in het Museum van Nederland. Oké, okay, het gewone volk, waaronder ik mezelf dan maar even tel. Uh, ik ga naar Filine Hofman, hoofdmuseumwinkel, om het maar even samen te vatten. <laughs> uh, wat is de absolute bestseller in deze museumwinkel? Uh, alles waar het melkmeisje van Vermeer op staat. Dat is dat, dat, de, de, de magneet... De kopjes, pennen, bekers, treetjes, uh, van alles. Ik zie daar ook paraplu's. Ja, ook. ook loopt, nou ja, de, de bekende souvenirs, die lopen nog steeds het hard. Potloodjes. Wat zijn dit? Buttons? De spiegelbuttons. Worden die echt nog gedragen door mensen? Button? Nee, het is een spiegel. Dus dit is een... Aan de ene kant heb je beeld, aan de andere kant spiegel. Dus het is een makkelijk zakspiegeltje. En dan heb je meteen je favoriete schilderij mee naar huis genomen. Mijn... Oh, het is een persoonlijk favoriet in deze winkel vandaag. Uh, meteen bij binnenkomst er kan er niet omheen. Er staan twee etalagepoppen. En op de een hangt een jurkje tot kniehoogte met een fragment van De Nachtwacht. En op de ander uh, een, uh, een, een fragment van een schilderij van Averkamp, van de sneeuwpret. Ik heb al even gekeken hoe duur ze waren, maar ik kon het niet vinden. Wat mag ik vragen. 349 wow. euro. Wow, voor een jurkje met een nachtwacht. Echte zijde, hele mooie stof en unieke jurkjes. Alleen op, op bestelling uh, te krijgen. Uh, hoeveel, uh, hoe, hoe belangrijk is de museumwinkel voor het Rijksmuseum? Of gaat het om uh, de begroting? Uh, nou, wordt steeds belangrijker. Kijk, ik bedoel, vergeleken met subsidies is de museumwinkel natuurlijk nog relatief klein. Maar wordt steeds belangrijker. Uh, en met het voordeel van de, de uh, opbrengst van de museumwinkel is dat die gelden niet geoormerkt zijn. Dus die zijn vrij besteedbaar voor het museum. Zodat natuurlijk heel veel sponsoring en subsidie voor bepaalde doelen zijn ja, Philips wil wel helpen, maar alleen met licht. Uh, nou, bijvoorbeeld. En DE wil wel helpen, maar alleen maar met koffie. Bijvoorbeeld. Ah, Oké, okay. en, en dit kan lekker overal aan worden uitgegeven, ook aan de energierekening. Ook. <laughs> maar die is heel laag, hè, he, met die ledlampjes. Ja, die zijn heel goedkoop. Ja. De, de laatste tien jaar um, uh, was er alleen maar de Philips-vleugel met de 17e eeuw. Hebben jullie nu veel producten moeten bijmaken... om ook zeg maar, het Aziatisch paviljoen uh, hierin te laten terugkomen en dat vliegtuig en zo? Heel veel. We hebben denk ik 2000 nieuwe producten. 2000? Want, ja. En dan ook inclusief aanzichtkaarten, dat zijn gummetjes en dus gummetjes, potloodjes met verschillende beelden erop. Maar uh, ja, inderdaad, uh, met de bedoeling om zoveel mogelijk de opstelling terug te laten komen in de winkel. Dus, dus iedereen die in het museum is geweest en zijn favoriete schilderij mee naar huis wil nemen, die proberen we hier te bedienen. Oké, okay, nou, ik ga denk ik toch voor zo'n jurkje. En dan hoop ik dat, de, dat ik het ook bij de avondrook kan declareren, Hans. Ik zag er <lacht> iemand lopen hier in zo'n avondkampjurk. Die kleedt echt eh, bijzonder mooi af. Zeer de moeite waard. Uh, we gaan uh, luisteren naar een kinderboekenschrijver die uh, een bijdrage heeft geleverd aan het grote Rijksmuseum voorleesboek. Ted van Lieshout en ik heb gekozen voor een pelikaan en ander gevogelte bij een waterbassin. Dat bekend staat als het drijvend veertje van Melchior Dondecoeter en het is uh, omstreeks uit 1680. Ik heb het gekozen omdat het van zichzelf al heel beeldend is. Er staan heel veel vogels op en donderkoeten was er ook beroemd om. Ik had eerst een ander portret gekozen. Ik had een portret gekozen van een man die, dat ik erg mooi vond. Alleen, ja, ik kon daar geen verhaal bij verzinnen. Dus ik ben te lange lessen ben ik overgestapt naar dit schilderij... omdat ik eigenlijk meteen wist uh, wat voor verhaal ik hierbij moest schrijven. Het drijft namelijk een veertje in een bassin. En je vraagt je af, van wie is dat veertje? De pelikaan vroeg het aan de kraanvogel, die ook een slokje nam. Ben jij soms een veertje verloren? Nee, zei de kraanvogel. Ik heb ze allemaal nog. Misschien is het van de plevier. De pelikaan vroeg de plevier. Plevier, ben jij een veertje kwijt? Nee, zei de plevier. Misschien heb je niet gemerkt dat je een veertje bent verloren, zei de pelikaan. Ik zou het dadelijk merken als ik een veertje kwijt was, zei de plevier. Nee, je moet niet bij mij zijn. Ik zou nooit zomaar een veertje laten slingeren. Toen vroeg de pelikaan de eend: Mis jij een veertje? Misschien heb je door het mooie weer niet gemerkt... dat je een kaal plekje hebt. Als ik een kaal plekje had, wist ik het heus wel, kwaakte de eend. Kwaak, kwaak, kwaak. Ik wist niet dat je kwaad werd. Ik bedoelde het goed. Dadelijk gaat het waaien en tocht het aan je kale plekje. Dan heb je zomaar kou gevat. Ik heb geen kaal plekje, kwaakte de eend nogmaals. Toen stampvoedde zij aan de oever de vijver in... en spette de flink met haar vleugels... Wat een prachtig verhaal. Ted Verlies houdt het veertje in dat uh, boek met de uh, verhalen. Dus uh, bij mooie schilderijen hier in het Rijksmuseum. Kunst en geschiedenis die gaan hand in hand in het Nieuwe Rijks. Uh, wie het museum doorloopt van de 12e naar de 20e eeuw... die komt onderweg de 17e eeuwse meesters en werken van Van Gogh tegen... maar ook de boekenkist van Hugo de Groot en het nazi-schaakbord van Anton Mussert. Werkt deze opstelling? Wat voor beeld van de Nederlandse geschiedenis levert het op? En kunnen we nu zonder dat Nationaal Historisch Museum? Dat vraag ik aan Jelleke Noordervliet, hier tegenover mij aan tafel. B wat vind jij? Werkt het? Ja, ja, het werkt. Uh... Daar ben ik ontzettend blij om. Uh -huh. Omdat dat uh, nog geen gelopen race was toen uh, dat besluit viel. En uh, echte kunsthistorici waren een beetje bang... dat de geschiedenis de prachtige schilderijen zou gaan overvleugelen. Maar uh, ze hebben dat zo knap opgelost. Uh -huh. Dat is een heidens karwei om dat goed te doen. Uh -huh. Want welk verhaal wil je vertellen? Je wilt het niet te veel vastleggen... zodat iedereen uh, uh, met een soort voorgeprogrammeerde interpretatie wordt geconfronteerd. Ja. Je moet ruimte laten voor de verbeelding. En tegelijkertijd moet duidelijk zijn dat de kunst onderdeel uitmaakte van de maatschappij hm. in die tijd. Vraagt het niet heel veel historische kennis tegelijkertijd om, om te weten... Dat, dat dat kanon wat daar staat, dat dat iets te maken heeft met die scheepslag? Uh, uh, op, op dat niet. Je hoeft niet alles te nee? weten wat je ziet. Dat is een beetje flauwekul. Als je het echt wilt weten hoe die relatie ligt tussen de dingen... dan uh, schaf je daar een boek over aan. Maar je krijgt gewoon een, een atmosfeer. Als je de William Mary zaal inloopt... dan zie je die tulpenfase, die barokke spullen allemaal. Dan weet je, dat is een koning-stadhouder met aspiraties... Ja. Rijkdom. Kijk, en dan hoef je helemaal niet te weten hoe het helemaal precies met hem is afgelopen. Maar je ziet, je ziet iets. Ja, de, de sfeer is heel belangrijk, ja, inderdaad. Uh, Jan Marijnissen, uh, vroeger de fractieleider van de SP, initiator destijds van het Nationaal Historisch Museum. Die had uh, wat kritiek op de inrichting. Laten we even naar hem luisteren. Ik denk, als je onder begeleiding hier bent, uh, en de, degene die je begeleidt heeft de opdracht om jou mee te nemen door de geschiedenis, de woordgeschiedenis van de Nederlanden, Nederland dat je dan wel een heel eind komt. Maar ik denk niet als simpele bezoeker dat je erin slaagt... om de woordingsvereniging van Nederland hier te ontdekken. Ja, dat is in feite wat, wat, wat ik net tegen je zei. Je zegt dat is onzin, flauwekul. Ja, dat is echt onzin. Want uh, als je een uh, Nationaal Historisch Museum zou hebben... Oh, er gebeurt iets. Er gebeurt iets. Laten we even luisteren wat er gebeurt. Ach. Dit is iemand de begeleider kwijt? Ja. ja, ze zijn in het ballenbad. Oh. <laughs> Uit het ballenbad? Ja. De Nachtwacht uh, Ballenbad. Ja. Oké, okay. ja, dat gebeurt ja, ook. Ja, dat kan. Ja, dus een kind, uh, ik ga het niet herhalen. Maar, uh, uh, goed, nee, over, over, over Jan Marijnus. Het is, is onzin, zeg Ja, dan. ik denk dat het onzin is. Ik bedoel, je kunt het op vele manieren vertellen, het verhaal. Mm -hmm. En uh, uh, ik denk dat ook in het Nationaal Historisch Museum... zoals het Marijnissen voor ogen staat... je ook een begeleider nodig hebt om te horen hoe en wat. Hij kwam tot de volgende conclusie... Als het gaat om de claim dat het Nationaal Historisch Museum... Eh, als ideaal van Nederland eh, hiermee eh, achter de horizon is verdwenen... dan denk ik toch dat dat niet helemaal klopt. Dus hij wil nog steeds dat er een ja, Nationaal Historisch ja, Museum komt? Ja, ja, van mij mag hij hoor. Ja. Maar eh, als je kijkt naar de manier waarop het hier is opgesteld... die allure, die kwaliteit... Ja krijg je nooit ergens anders. En ik denk dat je veel beter een prachtig virtueel nationaal museum kunt inrichten... want daar kun je al die dingen terug laten komen die hier ook staan... en kun je al die verhalen vertellen die Jan verteld wil hebben. En het, uh, het uh, Openluchtmuseum heeft ook zijn eigen opstelling nog. Dat zei Jet Bussemaker eerder in de uitzending ook, de minister ja. van Cultuur, dat dat heel goed samengaat en dat er ook samenwerking is tussen het Rijks- en het Openluchtmuseum. Precies, uh, museum. en er zijn zoveel uh, musea die hmm. samenwerken juist op dit hmm. punt. En je kunt met allerlei uh, deeltentoonstellingen kun je ook ongelooflijk veel doen. Ja, nou is de, de keuze van uh, hoe je terugkijkt op je geschiedenis, of de keuze van je objecten, is natuurlijk ook een manier van hoe vul ik mijn eigen geschiedenis in. Vind je dat dat op een goede manier gebeurt? Ja, omdat, omdat niet alles uh, van tevoren is vastgelegd. Omdat er veel verschillende verhalen mogelijk zijn. Je kunt uh, een, een audiotours maken langs verschillende geschiedenis verhaallijnen hier in dit museum. Uh -huh. En zo krijg je uh, alles bij elkaar optellen krijg je natuurlijk toch al een, een compleet beeld. Je kunt een prachtige uh, lijn uitzetten... Uh, VOC, WIC, slavernij bijvoorbeeld... en de rijkdom uh, op grond waarvan Amsterdam uh, vervolgens is gebouwd. Dat kun je hier uitzetten. En dat is in één museum mogelijk. En het staat allemaal zo opgesteld... dat je daar als uh, kijker zelf ook nog eens je eigen fantasie op kunt loslaten. Ja, dat is in feite wat je nu noemt wel uh, een, een gouden tijd... maar ook een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Ja. Uh, uh, de, daar heb jij een essay over geschreven voor, ja. de, voor de afgelopen boekenweek. Uh, de leeuw in zijn hemd. Uh, ge, gebeurt dat goed, dat omgaan met die zwarte bladzijde in de geschiedenis? De slavernij bijvoorbeeld, hier in het Rijks? Uh, ze hebben, nou, die slavernij die was in de historische afdeling uh, gestopt... En uh, dat, dat was natuurlijk allemaal heel verantwoord, maar nu komt iedereen er langs in zijn uh, wandeling door die 17e eeuw... en maakt het veel meer een integraal onderdeel uit van de hele opstelling. Dus het, dat onderdeel van de geschiedenis is niet weggemoffeld of verdonkere maand. Het is erbij. En uiteraard heeft dat uh, niet altijd heel veel voorwerpen opgeleverd... maar die prachtige diorama's die er staan ja, van Suriname. Dat is schitterend. Ook schilderijen uit uh, uh, uh, uh, Indië zelf. Dat is allemaal even mooi. En dat, is, dat, dat vind ik heel goed gedaan. Ja. Dankjewel Graag gedaan. voor deze toelichting. Uh, en uh, dat boekenwerk-essay is vast nog wel ergens... Uh, nou, nauwelijks meer. echt Nee, niet. Niet meer nee, nee, nee maar misschien kunnen ze het downloaden of zo. Ja, vast wel. De site van de CPMB, ongetwijfeld. Dankjewel, je wel, Live muziek dan weer. Hij zit klaar. Ruben Heijn.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 van het nieuwe album van uh, Ruben Heijn. Uh, en dat heet Hap Scotch. Ik heb uh, de app van het uh, Rijksmuseum hier. Als ik uh, zomaar even wat toetsen uh, toets, dan kom ik ergens in het museum terecht. Ik weet niet waar. Waarom is de Nachtwacht eigenlijk zo wereldberoemd? Het is gewoon een portret van een groep Amsterdamse schutters in de 17e eeuw. Schutters verdedigden de stad en bewaakten de openbare orde. Dit zijn Kloveniers, de compagnie onder leiding van kapitein Frans Banning Kok en Luitenant Willem van Ruitenburg. Ze staan op het punt om overdag door de stad te gaan marcheren. De titel Nachtwacht kreeg het schilderij in de 19e eeuw... omdat het zo donker was. Dat klinkt mooi, maar het klopt dus niet. Rembrandt-schilderijen hebben wel vaak een donkere achtergrond. Zo kon hij de figuren goed in de spotlight zetten. Dat geeft een theatraal effect. Wat het schilderij bijzonder maakt... is niet alleen de dramatische lichtinval... maar ook de gebaren en de houdingen van de schutters. In plaats van de mannen braaf op een rij in het gelid te zetten koos Rembrandt voor deze nogal ordeloze opstelling. Alsof ze zo gaan vertrekken. Het is een groep in actie. En dat maakt het verrassend. Ja, leuk die app. Kom je zomaar niet eens bij, bij, bij de nachtwacht terecht. En uh, alles wordt je uit de doeken gedaan. Het Rijksmuseum, dat wordt toch vooral gezien als de plek van... nou ja, de nachtwacht, Rembrandt, Vermeer en de andere 17e eeuwse meesters. Maar het jongst tentoongestelde stuk is juist helemaal van deze tijd. Een stoel uit 2006, geïnspireerd op de groei van botten... en uh, ontwikkeld met de modernste software... Uh, ontwerper van deze bonechair is hier, hij heet Joris Laarman. Joris, uh, wat een eer om uh, in het Rijksmuseum te staan. Ja, ja, dat vind ik ook. Ja, want hoe oud ben jij nou helemaal? Uh, ja, ik ben uh, 33. 33, ja. Ah, ja toch wel uh, tien jaar geleden ook niet bedacht? Nee. Toen het dichtging? Nee, dat klopt. Nee, nee. De bonechair, leg even uit, hoe, zie, hoe ziet de bonechair eruit? Ja, het is een, een beetje een organisch gevormde stoel. Ik moet altijd het meeste aan, aan zeg maar de, de structuren van bomen en zo denken... in plaats van eigenlijk aan botten. Het is ook een beetje aan elkaar gelinkt. Uh, maar het zijn eigenlijk een zitvlak en een rugleuning. En daaronder zit een soort heel organisch gegroeid-achtig Ja. En, en, en, en, uh, ja. dat, dat, dat klinkt dan boontje, botten. Dat zal wel heel hard zitten, maar dat blijkt ontzettend lekker zacht te zitten. Ja, nou ja, goed. Uh, <laughs> ja, ja, hij zit, hij zit oké. Okay. Ja, ja. En hij staat naast de monumentale leunstoel van Rietveld. Is dat een opstelling waar je wel tevreden over bent? Ik uh, kan er niet over klagen, nee. <laughs> Nee, het is wel leuk. Het is ook wel leuk dat ze uh, op een of andere manier... Uh, dat ding van Rietveld, dus het ziet eruit alsof die industrieel geproduceerd is. Maar het is eigenlijk ook een ding wat heel met de hand gemaakt ja, je is. Je ziet de schroefjes, uh, als je goed kijkt. Ja, precies. Ze zien. Het is een heel experimenteel ding. En, ja. uh, en dat, uh, dat is wel leuk, want de stoelen die ik maak zijn ook vrij, vrij experimenteel. En, uh, ja. waar, waar komt dat idee vandaan, een bone chair? Nou, het is uh, uh, eigenlijk ben ik, ik, ik. Heel veel in mijn, wat ik doe in mijn werk, ik zoek heel vaak op uh, wetenschappelijke websites en uh, nieuwe technologieën en dat soort dingen. Mm -hmm. En uh, dit, in dit geval kwam ik een professor tegen die uh, um, onderzoek deed naar de groei van botten en bomen. En die heeft daar een softwareprogramma uh, uh, mee ontwikkeld, eigenlijk, waarmee ze bij de, in de auto-industrie auto-onderdelen lichter maken. Dus je hebt, zeg maar, een soort geometrisch gevormd auto mm -hmm. En als je het door dat softwareprogramma haalt... dan haalt het alle materiaal weg wat niet nodig is... zonder dat, dat het sterk sterkte verlies. Ja, dat verlies. wil ik zeggen. Het blijft wel een beetje sterk. Ja. Wat zeg je? Het blijft wel een beetje sterk. Ja, nee, precies. Ja, ja, ja. En het mooie is dat het ook de vormen die eruit komen... veel mooier zijn, veel eleganter. En dat is eigenlijk de reden voor mij, want ik zag dat. En ik dacht, nou, hier moet ik iets mee gaan ontwerpen. En uh, uh, ik heb toen vervolgens uh, de autofabrikant uh, contact mee opgenomen. Van, vind je het leuk om met mij mee een stoel te gaan ontwerpen? Mm -hmm. En dat vond ze leuk. Dus uh, nou, dat was een ellenlang traject. Van uh, heen en weer pingpongen. Van wat er allemaal wel en niet mogelijk was. Ja. Nou wordt al jouw werk wordt gemaakt met de modernste technieken. Dat zei je net zelf ook al. Je bent zelfs uh, uh, een van de zeven innovators van de wereld uh, genoemd. Geloof ik. Ja, ja. Ik heb ooit een keer zo'n prijs gewonnen. Ja. ja dat is, dat, dat, maar dat is een heel goed uh, gezelschap. Want uh, daar zat de, de grote man achter Microsoft zat daar toch ook bij geloof ik, toch niet? Ja. Maar niet voor zijn Microsoft dinges. Dat was een soort uh, uh, filantropische prijs die je had gewonnen. Ja. ja. Uh, ja, nee, het was een heel interessante avond. Ja, ik stond er een beetje ja. tussen als, uh, ja. als een broekie. Ja. Ja, al en, en dat gingen. gaat maar door. Want, want hoe kom jij nu... Uh, uh, je, je bent ook in de collectie van de MoMA in New York, mee opgenomen. Uh, en nog een museum, het Centre Pompidou in Parijs, niet te vergeten. Ja. Hoe kom jij nu hier in het Rijks? Is dan Wim Pijbers de directeur die zegt van... Uh, Joris, uh, die stoel, ja. die wil ik hebben. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ik, ik heb een, in 2010 had ik een tentoonstelling in, die... in, uh, in New York... bij, bij de galerie waar we vaak mee werken. En Wim uh, had een artikel in de New York Times gelezen over mijn werk. En toen zei hij, van, nou, die stoel die moet ik hebben. Dus toen uh, zijn we in gesprek geraakt. En uh, van het een uh, kwam zo het ander. Nou is hij uh, geschonken aan het Rijks, geloof ik. Hoe gaat ja, het in zijn werk? Zie nou jij ja, dan nog iets terug van dat geld? Of, uh? Uh, nou, in principe niet. Oh. En, en het hoeft ook niet. Want nee. uh, heel vaak in de dingen die ik maak, die maak ik in editie. En vaak is er altijd dan al een stuk voor een museum. Mm -hmm. uh, de, de aluminiumstoel is eigenlijk mijn eigen stoel. Mijn laatste ding. Ik heb al die stoelen ooit eigenlijk voor een, voor een prikje verkocht. Want ik was piepjong en ik moest iets. Ik moest iets. En, uh, uh, maar het was het waard. Want uiteindelijk uh, uh, is het dus hier, hier terechtgekomen. Ik bedoel, ja, het, gewoon alleen voor de eer doe je dat. Ja, Fantastisch. Ja. Nou, nou zei ik al, uh, de modernste technieken probeer je toe te passen. Uh, uh, ben je nu met iets bezig waarvan je zegt... nou, over vijf jaar hebben ze het hier in het Rijks ook? Want dat mogen ze niet missen. Het ja, is wel heel toevallig dat heel veel verzamelaars van mijn werk... ze heel graag aan het Rijksmuseum willen schenken ineens. Oh. Dat is wel uh, top. Uh, nee, ja, ik ben onder andere een, uh, een serie stoelen aan het maken. Da daarom vind ik de link met Rietveld ook wel leuk. Rietveld maakte vroeger altijd uh, uh, handleidingen van, voor mensen om zijn stoelen na te maken bijvoorbeeld. Uh, de meeste meubelmakers hebben ooit wel eens een keer een Rietveld stoel na geprobeerd ja. te maken. Ja. En nu met, uh, met de nieuwe technologie uh, kan je bijvoorbeeld door een digitale blueprint online te zetten, uh, kan je eigenlijk voor zorgen dat mensen overal over de hele wereld toegang krijgen tot je ontwerp. En dit is dus bijvoorbeeld zelf... Thuis kunnen uitprinten op een 3D printer of zoiets. Dus ik zit eraan te denken om wel een nieuwe, nieuwe uh, meubellijn te maken die, uh, die dus helemaal toegankelijk is voor, uh, voor iedereen. Dus uh, deze lijn uh, wordt uitgebreid. De, de afdeling uh, Joris Laarman in het Rijksmuseum. Wil je een eigen vleugel? Of uh, zover ver uh, nou Ja, ik, ik, ik had het toch al gisteren met iemand over dat het wel leuk zou zijn om, om een afdeling voor de toekomst te maken. In plaats van dat het altijd historisch is. Lijkt me een heel interessant gedacht. Dan well, uh, krijgt dan allemaal van die science fiction achtige dingen die dan in de loop van de tijd misschien outdated zijn en sommige juist uh, heel erg raak. Ja, ja. Zo, zoals, weet ik waar je mee bezig bent, een, een lamp ook die uh, met micro-organismen werkt, toch? Oh ja, ja, nou, dat... oh ja, die was er ook nog. Lang verhaal hoor. Maar het ja, is, uh, nee, nou, ik ik kort... heb een tijdje geleden ja, een lamp gemaakt dat uh, eigenlijk een levend lampje is. Met, uh, die, die, waarvan het lampenkapje is opgebouwd uit genetisch gemodificeerde cellen... die licht geven als vuurvliegjes licht geven eigenlijk. Ja, ja. mooi. Liever in het stedelijk of liever in het rijks? Als je, als je de keuze zou hebben? Het rijks, absoluut allerbeste plek waar je kunt staan met je werk. Zo, dat is een mooie quote. Nou, dankjewel. De boonchair van Joris Laarman. U vindt hem naast de stoel van Rietveld op de derde verdieping van het Rijks. Mocht u in de buurt zijn en nog tijd hebben voor die rondleiding vandaag... ga er naartoe. Dankjewel, Joris. Ga er. Wij gaan eventjes uh, tot slot bijna naar uh, Laura Kors. Ergens in het atrium of daarbuiten. Ja, en onze uitzending zit er bijna op. Maar dat uh, geldt niet voor uh, alle mensen die nog in de rij staan te wachten. Mevrouw, hoe lang staat u al te wachten? Uh, buiten tien minuten, maar binnen gaat de rij door. Op mij, dus, oh, ik, ik dacht dat u er nu bijna was, want u staat voor één draaideur te wachten. Ja, maar dat is... ik, ik zie voor... Oh, oh, binnen is de rij... Het begint binnen eigenlijk pas, het wachten. Ja, is niet erg. Het is genoeg te zien. Ja, wat dan? Nou, gewoon het gebouw. Gewoon het gebouw alleen al. De schoonheid van het gebouw is al mooi genoeg. En de fietstunnel, nu, nu er nog geen ja, fietsers dat, doorheen chazen. Dat is ook fijn, dat die weer open is. Ja. Heel veel plezier. Goed, dank je. Ja, en dan gaan ze. En er staan nog duizenden mensen te wachten om uh, naar binnen te kunnen. En u, als luisteraar, kan ook nog naar binnen. Gratis. Dan moet u hier voor middernacht naartoe komen. Ja, en als u denkt van... is maar Vandaag allemaal veel te druk. Dan komt u gewoon een andere dag. Moet u wel iets van toegang betalen? Mag het? Is het moeite waard? Het is een prachtig museum geworden, het Rijksmuseum. Dit was Opium Radio Live vanuit het vernieuwde Rijks. Alle gasten bedankt. Alle medewerkers bedankt. De gastvrijheid ook van het Rijksmuseum. Hartelijk dank. En voor meer Rijksmuseum kunt u nog de hele dag met de AFRO terecht. Kunstuur straks om vijf uur op Nederland 2. Daar Jort Kelder en Halina Rijn, museumgasten. En Hans en Hartog Jager, die leidt u langs de mooiste schilderijen. En om tien voor half negen op Nederland 2 presenteren Rick van der Westerlaken en Conrad Maas en een speciaal programma samen met de NOS Rol. De opening met onder meer Koefnoen, de Ashton Brothers en Karin Bloemen. Opium TV vanavond om vijf over half elf. Ook op Nederland 2 met onder meer Wim Pijbers. die het bussen maken en de muziek van Laura Janssen. En, uh, nou ja, dat is het wel zo'n beetje. Volgende week zijn we er weer gewoon vanuit Korea. Ja, noem het maar gewoon, om half drie. Straks het Sportforum met Robert Meder. Eerst nu het journaal van half vijf met Jeroen Tjepkema. Fijn weekend nog. Radio 1, het NOS-journaal. De meerderheid van het ledenparlement van de FNV heeft ingestemd met het sociale akkoord... dat donderdag is gesloten door werkgevers, werknemers en het kabinet. 83 procent van de leden stemden voor het akkoord. De op een na grootste vakcentrale, het CNV, gaat er vanuit dat ook zijn leden instemmen met het akkoord. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker negen mensen omgekomen bij een bomexplosie in een minibus...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 En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry... heeft China gevraagd Noord-Korea tot bedaren te brengen. Ook moet China het land ervan overtuigen... dat het terug moet keren naar de onderhandelingstafel. Kerry brengt zijn eerste bezoek aan Peking. Hij sprak daar vandaag met president Xi Jinping. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Peter karpers -Mulke. In een brede strook langs de kust is het zonnig... maar in de noordelijke provincies is het bewolkt. In de rest van het land wisselen wolken en zon elkaar af. In de loop van de avond dan betrekt het en gaat het vanuit het zuidwesten motregenen. Later in de nacht gaat deze motregen op de meeste plaatsen over in lichte regen. Achter deze regen stroomt dan warme lucht van Spaanse oorsprong ons land binnen... wat ervoor zorgt dat het vannacht maar weinig afkoelt naar een graad of negen. Morgenochtend dan verlaat de laatste regen het noorden van het land en breekt vanuit het zuiden de bewolking. Er is een afwisseling van zon en wolken en het blijft droog... dus ook tijdens de Amstel Goldrace en de Marathon van Rotterdam. Het wordt 17 graden in het noordwesten en op de Wadden tot plaatselijk 22 graden in het zuidoosten. Er staat wel een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden. Namorgen houden we zacht en licht wisselvallig weer... met een afwisseling van zon en lichte regen en temperaturen van zo'n 17 graden. ABB Verkeersinformatie file op de A27 brede aan naar Utrecht na een ongeluk bij Nieuwendijk. Er staat nu 5 kilometer file. Ze zijn nog een half uur bezig met een technisch onderzoek, denkt de politie. Tot die tijd blijft de rijst ook dicht. Langs de Lijn met Robert Meder. Ja, goedemiddag, NOS Langs de Lijn. Tot zes uur gaan we praten over de afgelopen sportweek... in onze uh, zogeheten sportforum. Vandaag zijn onze gasten yes, Sport van de Telegraaf Jaap de Groot, oud psv keeper Ronald Waterreus. En dan denkt u gelijk Ajax-PSV, dat klopt. Tenminste, wat mij betreft, kijken of uh, Jaap de Groot daar zo ook al zo overdenkt. En met name ook Ronald Waterreus, de oud-keeper. Tom Boot is er natuurlijk ook. Uh, Ronald, mag ik met jou beginnen? Uh, met jouw moment van de week? Uh, mijn moment van de week is, uh, zijn de Augusta Masters. Het golf? Ja, ik ben daar uh, vorig jaar een keer zelf geweest. Oeh. En je weet echt niet wat je ziet. En eh, ik moet zeggen, krijg ik krijg kippenvel weer als ik erover begin te praten. En ik zag van de week de traditionele afslag van de grote drie van vroeger. Gary Player, Jack Nicklaus, Arnold Palmer. En eh, ondanks dat de Amstel Gold Race morgen is, is dat toch mijn, mijn sportmoment van deze week. Ja, ja. Je hebt nieuws meegekregen over Woods? Ja, ja, ik heb net uh, zitten zoeken. Uh, er bestaat wat verwarring, want in principe als je twee strafslagen krijgt... Ja, je moet het even uitleggen, want er zijn mensen die niet weten waar we het nou, nu over hij hebben. gisteren op hol 15 zijn derde slag tegen de vlag... vanwege het enorme effect wat die bal daardoor kreeg, ging hij in het water. Dus die eerst gaan kijken of hij hem dichter bij het water zou droppen in de droppingzone. Dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan, dus heeft hij hem op de originele plek terug gedropt. Dacht maar die? dat schijnt dus twee meter verder geweest te zijn. Um, dus ja, daar krijgt hij twee strafslagen voor. In principe is het namelijk zo dat als je een incorrecte scorekaart ondertekent... word je gedisqualificeerd... Dus daar is wel wat geharrewar, met name op Twitter... van ook collega's van hem die zeggen, fair, unfair... Ja, whatever zou ik bijna willen ja, zeggen. Ja. Maar goed, het is Tiger Woods. Die hebben hem nog liever in je toernooi, denk ik. Dus uh, ja. goed, hij moet nog twee slagen extra goed doen. je moet er niet dan denken dat hij wordt gedisqualificeerd. Want uh, zo'n man zie je natuurlijk liever spelen dan gedisqualificeerd. Worden. Ja, maar goed, regels zijn ja. regels ook ja. voor hem natuurlijk. Zeker, zeker. Maar goed, de, de, de, de uitspraak is inmiddels geweest. Ja. Uh, is net binnen, heb je al gezegd. Hij ja. krijgt uh, twee strafslagen. En begint dan volgens mij uit mijn hoofd op één vijf slagen ja, achter ja, uh, Jason ja. D. Goed, Jaap de Grote is nog even zijn auto wegzetten uh, in de parkeergarage beneden. Die is onderweg naar boven, hebben we begrepen. Dus. Ton, wat is jouw moment van de week? Uh, vanochtend las ik in het AD een interview met Berend Nikkels... die is huisarts in uh, Breda. En dat uh, interview kopte met... Epo gebruiken zonder gepakt te worden. De man is uh, bij Spaarselect teamarts geweest en dergelijke... en het is wel interessant in deze tijd natuurlijk. En daar wil ik het nu verder niet meer over hebben... maar hij noemde wel de naam Blijlevens die adviezen van hem kreeg. En het leuke is, we hebben pas de uitslag van de enquête gehad... tussen die drie ploegen. En van de 200 man waren er nul die ooit iets met uh, uh, doping te maken hebben nou, gehad. Nou, twee volgens mij. Nou, twee. Die, maar dat was al bekend, uh -huh. die twee. Hè? Uh -huh. maar, uh, uh, en ik weet ook dat Blijlevens ploegleider uh, ploeg, uh, is bij Blanco... Nee, en vorige week zagen we ook nog de uh, algemeen directeur van uh, de ploeg... Richard Plugge, die zeer geloofwaardig vond dat uh, niemand ge uh, uh, gebruikt had. En de, de enquête ook zeer geloofwaardig. Wat gebeurt er nu? Want het is nu duidelijk dat Blijlevens... Ik wil hem niks aanpraten of iets dergelijks. Maar het is... Een, Heel erg duidelijk dat die enquête dus al niet deugde. Ja, ze waren goed bevriend, hè? Hij is, uh, kent ja. hem al vanaf zijn zeventiende. Ja, dus klopt. het kan natuurlijk ook gewoon een vriendendienst zijn. Klopt. Dat hoeft natuurlijk ja. niet... Maar goed, men moet dat artikel maar lezen. Want hij heeft gewoon gezegd, uh, dit kan niet. Ja. Die enquête kan gewoon niet. Ja. En hij zat er middenin, die arts. Ja, inderdaad, mooi artikel in het, uh, in het AD vandaag. Wellicht dat we daar later in het uur nog eventjes op uh, terugkomen. We zitten hunkerend uh, te kijken naar een uh, lege stoel... in de hoop dat we het moment van de week van Jaap de Groot ook nog even krijgen. Uh, die is er nog niet. Stel ik voor dat we gewoon met de Champions League uh, uh, beginnen. Ronald Waterreus, heb je genoten? Paris Saint-Germain, uh, Barcelona bijvoorbeeld. Dat was natuurlijk toch min of meer. Je wel even de wedstrijd waar we heel erg naar uitkeken. Nou, ik zal zeggen, van, de eerste, van het eerste uur heb ik vooral van Paris Saint-Germain genoten. En het is natuurlijk een beetje een uh, oud verhaal aan het worden... dat Messi uh, het verschil maakt. Maar ja, als het ooit echt heel duidelijk is geweest... dan was het natuurlijk afgelopen woensdag wel zo. Ik ja. vond uh, Paris Saint-Germain tot, tot dat ja, uh, Messi inviel... Eigenlijk, eigenlijk gewoon de betere ploeg. En daar was ja. ik toch wel verrast door. Want ik heb ze in de vorige ronde tegen Valencia twee keer zien spelen. En toen vond ik ze eerlijk gezegd vrij teleurstellend spelen. Maar de, deze week, het de eerste uur, was ik echt onder indruk. Ja. Vind je het goed of we tussendoor, hebt de Groot, even ja, het wel. woord geven over zijn moment? van. De... Ja, wat, wat had je zo vermoeid om de parkeergraadje binnen te komen? Nou, nee, maar al die tevreden abonnees die in het gebouw, joh, die maanden hielden. Dus uh, <lacht> ja, daar heb ik <lacht> al wel even mijn tijd voor genomen. <lacht> ja, goed, dan weet ik weer waar de ligt. <lacht> even, Want jij moet nog even je moment van de week, we hadden het al over de Champions League. Gaan we dan zo op door. Wat is jouw moment van de week? Wat nou de ja, bent, dat he? was eigenlijk ook uh, niet ontlopen in de Champions League. En dan met name het... Uh, het moment tijdens Borussia Dortmund-Malaga, uh, het tweede doelpunt. Er is heel veel discussie geweest, ook in de eerste ronde... Over, over die zes uh, scheidsgrens- uh, en lijnrechters. Maar met name die tweede goal van Malaga. Er is heel veel te doel geweest over die calls van Borussia in de laatste minuut. Maar als je nou die tweede goal van Malaga ziet... dan zie je grensrecht op één lijn staan met de bewuste speler. Die, kan dus gewoon, die, staat, die staat gewoon op 15 meter te kijken. En laat gewoon de situatie doorgaan. Mm ja Je bent nog een beetje uit buiten adem. Adem ja. even rustig door. Uh, nu we het dan toch even over de Champions League hebben. We hadden net Barcelona en het invallen van Messi. Dat zei je al. Ga eens even door op, de, op, op dit moment. Uh, dan husselen we de boel een beetje door elkaar. Wat Dortmund betreft. Uh, wat, wat vind je van die situatie bij de spelkoop? Malaga en vervolgens nou, Dortmund. heeft nou ja, elkaar wel weer op. Is ook nee, ook dat weer is de... wel waar. Maar goed, Jaap heeft natuurlijk wel gelijk. Dat, dat loopt een grensrechter uh, ja, gewoon echt op de hoogte van de bal. En die moet dat in alle tijden zien. Daarbij vond ik overigens ook wel dat... Dat die goal van Dortmund misschien goedgekeurd wordt in eerste instantie, was ik zelf ook een beetje in de Denk Is die bal nou wel achter de keeper, ja of nee? Maar die originele voorzet. staan vier mensen ja. van Dortmund ja. buiten spel. Kijk ja, dat... en inderdaad, dan gaan we weer met de discussie. Zeg, vraag even om mijn beeld stop te zetten en we weten het en uh, we kunnen weer verder. Het is, ja, ik, het, het is te gek voor woorden dat je op dit niveau nog steeds. Ja, ja. Dit, dit soort wedstrijden beslist worden door scheidsrechtelijke dwalingen. Ja, het zijn drie van de vier wedstrijden ja. geweest. Hè. Dat is het uh, opvallende. Eerste ronde twee. En nu, nu weer. Waar, waar met name, wat ik al aangaf, die tweede goal van Malaga. Die andere wat jij ook schetste. dan gaan ze nog tegen elkaar in. Kan je nog zeggen, nou, ja, je, je, het switcht door elkaar heen. Met die goal, uiteindelijk die 3-2 laat de keeper. Die, die raakt die bal nou. nog aan. Kan je nog denken, van, hey, komt hij daar van de keeper af? Heeft hij het buitenspel op? Maar met die tweede goal was het onvoorstelbaar. Ton? Nou, ik dacht meteen aan de Premier League... die uh, volgend jaar, dacht ik, met de Hawkeye gaat beginnen. Ja. En Ronald had het er net al over, technische hulpmiddelen. Dat is niet te stoppen meer, want dit, hè, dit was zo duidelijk. Zes man die daar scheidsrechten spelen eigenlijk en niemand het ziet. Je moet iets anders vinden als er zoveel... Uh, belangen op het spel staan. Madlaka heeft een, uh, een klacht ingediend bij de UEFA. Denken jullie dat enige vorm van zin heeft, Ronald? <laughs> nee, hoor ik al. Jaap? Kansloos. Kansloos, huh? natuurlijk. Maar is het niet mogelijk dat doordat je dit doet... misschien is het een beetje onhandig... want de, de, de tweets waren niet echt vlijgend voor nu even, om het even zo te zeggen. Het wordt ook onderzocht nu. Uh, mafia, geloof ik, uh, matchfixing, geloof ik dat hij erbij betrok. Uh, het feit dat hij zegt van... ja volgend jaar Malaga, wij spelen niet internationaal... dus wij mochten deze Champions League gewoon niet winnen. Dat zijn de trainer trouwens. Maar kijk wat, wat ik wel altijd vind met alle discussies... die wij voeren over scheidsrechters. ga ik in elk geval... Puur persoonlijk toch nog wel altijd vanuit dat die mensen oprecht fouten maken. Niet dat ze het expres doen. Ik bedoel, als je het hebt over maffia en over matchfixing... dan begin ik meteen te twijfelen, ja. doen ze het expres. Ik heb niet de indruk dat daar iets expres gebeurt. Maar het zijn natuurlijk wel grove fouten. En op dat niveau zou dat niet mogen gebeuren. Maar Jaap, zou het gevolg kunnen zijn... dat doordat hij deze tweets de wereld instuurt... en er dus dan een discussie ontstaat, de wever het dus extra naar moet kijken en er misschien binnen de UEFA... dan toch langzaam een verschuiving komt van, uh, van het gebruik van video. Nou, kijk, de discussie gaat natuurlijk over het feit van... je, je voert het in en de kosten die eraan verbonden zijn. Dus Je kan niet op amateurniveau of uh, niveau van de Jupiler League... dit soort zaken erbij gaan hebben op dit moment... want het wordt allemaal veel te duur. Maar ik vind op het niveau van WK's, op het niveau van Champions League... waar miljoenen mee gemoeid zijn, maar dat niet alleen. Er zitten ook miljarden mensen te kijken. Dan heb je als sport gewoon de verantwoordelijkheid... Helemaal als je de slogan fair play hanteert in je, in, je, in je doelstellingen... om zoveel mogelijk fair play uit te dragen. Nou, het begint natuurlijk met, met, het uit, met het goed uitvoeren van de spelregels. Ja. Dus ik denk dat je op termijn, dat op het niveau van het podia, podia als de Champions League... en het WK voetbal, het EK, dat je er niet meer onderuit kan... dat je eigenlijk naar het Amerikaanse systeem gaat. Ja, ja maar ik las ook, ik had het net over die Premier League... Hè, dat het daar ingevoerd gaat die, worden. Die snappen dat. Ja, ja, maar goed... Het is maar een eenmalige uitgave van 250.000 pond of 250.000 euro. Daar wil ik vanaf zijn. Dus een weeksalaris van Rooney. Dus dat, dat moet geen probleem zijn, denk ik. Nee, nee, maar dat zeg ik ook. Op dat niveau is het ook geen probleem. Maar met name de UEFA, waar ik wel discussies over gevoerd... is die, ja, maar hoe kan je in Wit-Rusland... Uh, 40 clubs verplicht om zoiets te doen? Daar verschuilen ze zich achter. Ja, maar je kan de Champions League-clubs in ieder geval... Ja. Dat, wat uh, ik overigens wel opvallend vind, is... een ja of twee geleden, daar weet ik niet meer precies, een uh, seminar geweest van de toptrainers uit Europa. En die ja. waren overwegend tegen. Ja, we Wat weten. mij heel vaak dan toch bij mij in elk geval de indruk wekt... Kijk, de grotere clubs zijn door de bank genomen wel altijd in het voordeel. Ja. He, als je de, de voor- en de tegens gaat wegstrepen, zijn het over het algemeen de grotere clubs die voordeel hebben bij scheidsrechtelijke dwalingen. Dus heel, zo heel gek dat het tot nu toe nog steeds niet gebeurd is, is het misschien ook niet. Daar zitten natuurlijk ook krachten in, hè? Ja, mensen die, ja. die dat toch wel een beetje willen tegen Omdat die trainers dan bang zijn dat het ten koste van, nee, de, van hun dat hun grote een grote club gaat. Nee, ik opvallend. Ja. Er zaten dus echt de grootste trainers van Europa bij elkaar. Ik ja. geloof dat het een man of veertig waren. En het gros was tegen. Ja. Daar zat Ferguson bij, daar zat Mourinho ja. bij. Uh, daar denk ik toch, ja... Daar ja, denk, dan ga nou, ik er toch over nadenken. Ik denk ook dat het opvallend was. Maar als ik er nu over nadenk... Als ze dit zeggen... Dan kunnen ze ook nooit meer protesteren natuurlijk. En dat doen ze wel. Ja, nou ja, goed, dat protesteren is natuurlijk ook heel vaak... een beetje uh, wegmoffelen van eigen verhalen, Laten we eerlijk zijn. Dat begrijp, dat begrijp ik wel. Nee. Maar als ze geen hulp willen... Nee, nee, dan nee. moeten ze ook de consequentie daarvan ah, nemen natuurlijk. Ja. Nou, het opvallende is, ik ben um, afgelopen maanden... een paar keer in Amerika geweest bij de NFL... en de Major League onder andere bij de Superbowl. En als je dan ziet hoe, uh, hoe de scheidsrechters kunnen omgaan... met, met, met, het, met de beeldarbitrage... Dan denk je, ja, het is zo geïntegreerd. Ik denk ook dat, dat dat voor. Er wordt wel vaak gezegd: van ja, op het moment dat we het in het voetbal gaan introduceren, devalueer je de autoriteit van een scheidsrechter. Maar ik denk dat je daar zo vanaf bent. Het is juist in het voordeel ja. van de scheidsrechter. Hij kan zo wel, zowel, om even op jou ja. in te haken, zoals het in Amerikaanse sport en ook in rugby gaat, hij kan zelfs gewoon zijn beslissing uitleggen. Ja. Maakt hem al een heel stuk begrijpelijker. He? Ja. Ja, exact. Nou, kijk naar nou, de Hockey League, de Eurohockeyleague Euro ja. bijvoorbeeld. Waar ze zelfs een klein cameraatje voor zich op je borst hebben hangen. Ja. zodat je ook kan horen wat de speler tegen de scheidsrechter zegt. Mm. Of we daar in het voetbal nu echt blij mee moeten worden, vraag ik me af. Maar dat is weer een andere discussie. <lacht> nou, nee, maar op, ik, kan, ik denk dat we over 30 jaar. moet je helemaal niet vreemd opkijken. dat het uh, ook in het voetbal ook het geval is. De commissie gaat steeds uh, belangrijker worden. Het beeld gaat steeds belangrijker worden. En als je nu ziet door de ontwikkelingen in, uh, in landen als Japan. Uh, Amerika, maar straks ook het Midden-Oosten... Wat, wat heel veel grote evenementen naar zich uh, toetrekt. Die gaan toch steeds meer in het uh, uh, nadenken van... wat vindt het publiek mooi, wat willen we het publiek leveren? Dus ik denk dat je op de, tussen nu en een jaar of dertig... ga je echt naar zo'n situatie toe. Nou, absoluut. Ook omdat de matchfixing, corruptie... wordt er steeds over gepraat. Nou, dit voorkomt voor een groot gedeelte corruptie natuurlijk. Is dat waar? Ja, ik bedoel, nu kan je een hensbal... wel, maar matchfixing is ook vaak de eerste ingooi. Of de eerste corner die expres wordt weggegeven. Wat heb je dan aan beeld om nee, naar terug daar, daar niet in, maar in andere dingen. Wel buitenspel en ja, beslissende, zaken. beslissende momenten. Dat echt een wedstrijd echt gemanipuleerd wordt. Ja. Ja. Um, even die, die, die keeper van Malaga, Ronald. Wie heet die? Caballero, geloof ik? Ja, ze noemen hem al Willy. <laughs> ja, Willy, ja. ja dat maakt het een stuk makkelijker nu. <laughs> wat, wat vond je van die keeper? Nou, hij bleef in de, in de afgelopen twee wedstrijden was hij fenomenaal. Ja. Ik weet wel dat Malaga vorig jaar nog een nieuwe keeper gekocht heeft. Dus zo goed over de langere termijn zal hij het niet gedaan hebben. Maar goed, dat zijn we nu wel even vergeten, denk ik. Ja. Maar ik vond hem uh, met name in die twee fases kort achter elkaar... die twee keer met zijn voet redden, bleef hij goed... Die eerste was misschien een beetje geluk, maar hij houdt zijn voeten goed op de grond... waardoor hij die, ja, die bal nog net langs de paal kan. Uh, ja. En zeker bij die 1 tegen 1 situatie blijft hij goed lang staan. Ja. Ik vond hem wel... Uh, ja goed, hij, hij heeft sowieso in de thuiswedstrijd heeft hij ervoor gezorgd dat Dubrouw ja. nog een wedstrijd werd in Dortmund natuurlijk. Ja, ja, ja. En maar, dan, dan die andere wedstrijd, Barcelona. Het, mag het, het, ik nog even over die keeper? Ja, heel kort. Uh, hij speelt niet in het Argentijnse nationale team, hè? Nee, nee, maar dat is ook wat ik zei. Ik weet toevallig dat Malaga vorig jaar, en ik ben de naam even kwijt, die, uh, zij <laughs> hebben de keeper toen van Espanol gehaald, uh, gamenei volgens mij, uh, en die was beoogd eerste keeper van Malaga. Dus over de langere termijn heeft hij het gewoon ja. niet zo goed gedaan. Ik heb van de week ook even naar zijn status zitten kijken. Ik heb een paar jaar bij Elche gekiept. En uh, Cadiz in Spanje. Ja, dan ben, ben je geen kandidaat voor het uh, Argentijns ja, nationale Helftal. Um, de, jij noemde net Barcelona al in het begin. Uh, uh, met betrekking tot uh, het moment dat Messi binnenkomt. Is dat puur een vertrouwenskwestie, Jaap? De groot? Ja, ja absoluut. Het is... Uh, je kon het ook zien. Er ontstond, eigenlijk. De ontstond uh, eigenlijk het hele stadion... ook bij de tegenstander bij zijn eigen ploeg. Er gebeurde wat. S, uh, s, ja, dat hebben er maar een paar in de, in de wereld, hoor. Ik kan je proberen te omschrijven... en misschien Ronald ook met zijn ervaring... Wat er dan gebeurt, want ik heb hem ook wel eens live gezien... hij drentelt maar een beetje tussen het middenveld en de aanval in. Op het oog denk je, wat is nou toch een de inbreng van nou, iemand? Wat je niet moet onderschatten, daar heb ik vaak moeilijk mee om dat mensen uit te leggen... als jij uh, een Messi in de ploeg hebt, dan is dat niet alleen die Messi die wij zien, die 90 minuten... maar die medespelers zien die Messi elke dag, anderhalf uur, of misschien nog wel langer of minder lang... op training, en die zien dus wat hij allemaal kan... En op training kun je vaak nog veel beter zien hoe goed iemand is. Dus die spelers die al jaren met die Messi spelen... die weten dat er ja, gewoon een exceptionele speler binnen het veld. En dat kan het verschil maken tussen winst en verlies. Dus alleen al het feit dat hij binnenkomt... daardoor ja, groeit het de rest ja, het van de team ja, het omdat ze weten jonge. wat hij kan op het, de training. En het was natuurlijk ook de opbouw. Hè, want het was echt op een gegeven moment na twintig minuten... het was elke keer vijf minuten, kreeg je mijn in beeld. Je zag dat hij zich eigenlijk al irriteerde... dat hij al heel lang op die hoek ja. bang moest blijven. Dus het werd langzaam opgebouwd naar dat uh, moment. En dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat was fantastisch. Dat, uh, dat, dat, ja, dat, dit, dit is uitstraling. Ja, maar ja. goed, het is toch gewoon een optelsommetje. Ik bedoel, wat Messi al uh, 2012 en nu ook weer voor records breekt... dat is ongelooflijk. Ja. En daarom is het ook zo interessant... als we direct die botsing kregen tussen die Spaanse en die Duitse ploegen... dat die Spaanse ploegen eigenlijk twee supersterren ja. hebben... En die Duitsers ploeg het van het collectief en het hoge gemiddelde moeten hebben. En dat is interessant om dan te bekijken. Ja, over, over Messi gesproken, Tom, is hij te vergelijken met Michael Jordan? Ja, of, uh... ja ik, ik schreef er een, ja. een column over. En die zin had ik erin. Want het geldt ook in andere sporten. Dit soort mensen maakt precies het verschil. Ja. Net hm. zoals vroeger uh, Pele, Maradona, Kruijf, Die precies alle grote kampioenschappen daardoor. Je zou toch zeggen dat uh, Jordan twee keer zo groot is als Messi? Ja, nou, dat, nou, hij was 1,99 uh, Michael Jordan. En Messi, ja. 1,65 Ik heb, ik heb geen idee. Ja, ja. ja, ja. Toch alleen de, de 1,70 zijn, maar... Ja. Ja, ik, ja, heb, ik heb Michael Jordan ooit met eigen ogen gezien... en dan had je eigenlijk wel hetzelfde idee. Die man, ja. alleen het feit dat hij er was... die aanwezigheid, die, die, die, dat aura ja. omheen. Ja. Ja. dat, is het, dat ja. geeft je natuurlijk een dusdanige lift... als je met zo iemand speelt... en, denk, en vergeet niet wat het weghaalt bij de tegenstander. ja. ja. ja ik Zo'n ja. tegenstander, Paris Saint-Germain, ziet hem ook invallen. Ja. Ja, Na 60 duidelijk. minuten denken ze ook: oh, daar komt hij. Ja. Cool. ja, dat is ook psychologisch ja. natuurlijk. Ik ernaar, even naar Bayern München. Uh, uh, want er wordt door veel mensen getipt als een van de titelkandidaten. Tegen Juventus, uh, uh, zowel in Duitsland als in Italië, 2-0 gewonnen. Uh, het is dus tot nu toe een superseizoen voor het team van Anja Robben. Ja, maar we hebben nog niks. En uh, het uh, wordt natuurlijk nu uh, wordt het een knaller in de halffinale. En. Uh, uh, wat dat betreft uh, we zijn we kampioen. Uh, je staat nu in de halve finale van de Champions League. En in de halve finale van de beker. Ja, gisteren zei hij bij ons in de uitzending... we gaan ons nu concentreren op, uh, uh, op de beker. Halve finale tegen Wolfsburg. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat dat nu al leeft. Die kraker tegen, tegen, tegen Barcelona. Jaap de Groot, wat denk jij? Pet ja, het het, le het, le het, het leeft wel bij de buitenwacht. Maar ik, ik, ik kan me voorstellen van, van in zo'n ploeg zelf... Ja, je, bouwt, je, je groeit naar zo'n moment toe. Het zijn natuurlijk wel profs, en ik denk dat Ronald daar beter over kan oordelen. Op een gegeven moment in een cyclus zit, dat je eigenlijk elke wedstrijd ja. uh, een prijs kan pakken. Ja, dan, dan leef je gewoon op wedstrijd op wedstrijd. Je zit in een flow. Je, voelt, je hebt zelfvertrouwen. Ze hebben Barcelona gezien. Ik denk dat Bayern gezien heeft dat ze mogelijk dat ze kansen hebben. Kan, meer kans misschien dan, uh, dan ooit. Dus uh, ik denk dat je nu gewoon een opbouw krijgt daar eerst Wolfsburg... We pakken gewoon wat we pakken kunnen. Kan dat, Ronald? Kan je inderdaad, als je weet dat je in de halve finale Champions League tegen Barcelona speelt, al die sentimenten Pep Guardiola volgend seizoen bij Bayern, de media die erop duikt, en dan komt er een halve finale beker, en dan durf je te zeggen dat je je daar volledig op kan concentreren? Oh, ik denk dat dat wel kan, want in de flow waarin een Bayern zit, want als je het mij vraagt, is het op dit moment echt gewoon de beste proef van Europa. Die kunnen die bus neerzetten waar ze willen, en die spelen, en die gaan winnen. Die jongens die zitten in een, in een sfeer van.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 een kant gaan maken. Ik heb nog twee jaar, ik voel me hier prima bij de club. Dus uh, ja, ik denk ook dat de toekomst er heel, uh, heel positief uitziet. En uh, dat dat bij München zeker nog de, de komende jaren in de Europese top mee uh, gaat draaien. Ja, Het laatste stuk zegt hij dus eigenlijk dat hij uh, ook uh, volgend seizoen in ieder geval nog bij uh, Bayern bij actief is. En hij denkt dat ze Barcelona wel kunnen hebben. Wat, wat, wat denken jullie, Ton? Wat denk jij? Ik denk het ook... Uh de zwakte van de rest van het team van Barcelona... kwam pijnlijk tot uiting, daar hebben we het net over gehad... tegen Paris Saint-Germain. En ik denk dat die op de weg naar beneden zijn. Iniesta, Xavi, enzovoort, enzovoort. En uh, als die Duitsers uh, Messi enigszins kunnen uitschakelen... dat kan bijvoorbeeld door blessure, daar doen die Duitsers niks aan. Het valt mij op dat hij nog nooit in elkaar is getrapt. Dat ligt eigenlijk voor de hand... Maar uh, misschien, met uh, speciale tactische middelen... ja, dan winnen ze zeker. Ja. Nou, je zegt, Cruijff heeft daar ooit wel eens wat over gezegd. Hij zegt, die pasjes die Messi maakt, dat zijn dusdanig kleine pasjes... dat ze in vergelijking met anderen zo klein zijn... Ja. dat je nooit in de pas komt met Messi en hem daarom niet kan raken. Ja. Het schijnt met zijn passen te maken te nou, hebben. En ze hebben toch een manier. soort extra zintuig... waarbij ze de stekkels kunnen ontlopen hebben. Dat had Maradona, dat had uh, Pele, dat had Cruijff. Dat herinner je ook altijd, als hij een actie maakt, had hij altijd. Hij weet precies wanneer hij even moest springen. Om een tackle te ontlopen. Dan heeft Messi ook. Dat is speelt ook. speelt het ook een rol, vraag ik even aan Ronald. Dat als je weet dat als je Messi aanpakt. dat je de hele wereld over je heen krijgt? Of speelt het in een wedstrijd helemaal geen rol? Denk je daar niet over na? Nee, dat kan ik me inderdaad niet voorstellen. Nee. Nee, ik denk dat dat nee. Dat als denk hij het door, niet door is. en je nee. moet hem een rots opgeven in de laatste minuut. dan geef je hem maar Bij, rots op. Behalve als je een tactische opdracht ervoor gaat. door de coach natuurlijk. Hè. en dan kan Messi ontwijken wat hij wil. Maar als, als je echt een oogmerk hebt om hem in elkaar te trappen, lukt dat wel. Ja, ja, nee, maar goed, wat Robert vraagt is natuurlijk... ...zou je als verdediger genegen zijn om hem minder hard aan te pakken... ...omdat dan de hele wereld over je heen valt? Ik denk dat niet. Ik denk alleen dat als je... Weet je, als je tegen zo'n man speelt... ...ik denk dat je ook heel diep van binnen wel het respect voor zo'n man hebt van ja... ...weet je, als je namelijk met die mensen op het veld staat... ...en die passeren jou en jij denkt echt, nou, nu heb ik de bal en je hebt hem toch niet... dan ja, dan, dat, dat geeft ook wel een gevoel dat je, dat, dat je zo'n man niet meteen in uh, door midden gaat schoppen. Ja, een soort van bewondering misschien ja, wel wat tuurlijk, over heen Ja, natuurlijk. Maar dat kan ook een mooi aan sport zijn. Je kunt ook uh, mensen bewonderen die gewoon beter zijn. Hè? Hebben jullie ook gedacht dat Real Madrid het echt nog even moeilijk kreeg tegen Galatasaray? Nee. Het dreigde wel eventjes uh, ja, maar dat maar het je dat vijf, nou zegt. punten, dat is wel erg veel. Hè? Ja, maar het stond toch 3-1? Ja, maar... Ja, Mooi goal van van trouwens. Dat ja, was die 4-1. Kijk, dan was het links geweest. Die, die, die, die bal die werd afgekeurd wegens buitenspel. Had wel in de lijn van, van, de, van de kwartfinales gelegen om die goal goed te keuren en <laughs> alle vier. De, de en dan was het meteen heel spannend geworden. He. Het 4-1, met nog een kwartier ja. te gaan. Maar nee, daarbuiten was het, uh, was het. Nee, maar even terug te komen nog even op Barcelona. Uh, je, een beetje, wat Ton ook aangaf, de fase voordat Messi erin kwam. En dat. Ik heb een beetje gevoel op dit moment dat Barcelona nog een beetje aan het pieken is. Maar dat, dat, dat het, het, de, men, ja, de, de, de mentale druk die ze de afgelopen jaar zichzelf hebben opgelegd... door zo'n moeilijk systeem, wat bij zoveel concentratie nodig is... om dat zo lang vol te houden, dat, dat, dat daar de sleet op gekomen is. Ik zag met fases waarbij ik piqué zag zag ineens met de bal lopen. Ik zag op een gegeven moment zeg maar, de waterdragers gaan ja. uit hun rol lopen. Nou, dat, als je in zo'n proces komt... Nou, dan wordt het heel moeilijk om dat, uh, om dat tegen te houden. En dan, dan, dan verbaast het me ook denk dat Guardiola... ik denk dat hij dat gezien heeft vorig ja. jaar en dacht... ik ga nu lekker een sabbatical in, want dit uh, ga ik niet meer trekken. Nou, het is best wel leuk met Guardiola, want die sprak ook over verjonging. Ja. Nee, ik denk, op een gegeven moment is het ook logisch... dat spelers minder gaan worden. He, dus daar is niks vreemd aan. Dat moet een trainer heel goed zien. En moet dat voor zijn. Moet erop anticiperen. Nou, Guardiola sprak al van verjonging. En er wordt gezegd dat het een van de redenen is. Want men wilde dat niet. Of hij vond het moeilijk omdat het vrienden waren. Dat hij een sabbatical hier heeft genomen. Ja, ja plus toch, dat als je wil verjongen... Toch? Als je wil verjongen moet je natuurlijk ook nog iets achter de hand hebben. Ja. En op, als we over dit niveau praten... He, de Xavis en Iniesta's kun je zo'n goede jeugd hebben als je wil... die vervang je niet van vandaag op morgen natuurlijk. Nee, nee. Uh, want we, we gaan steeds af van Real Madrid. Wat denken jullie van, uh, uh, van Barcelona Real Madrid? Ja, dat is de finale misschien. Dortmund tegen, tegen uh, Real Madrid. Heeft Dortmund een kans? Ik vond Dortmund tegen Malaga... en zeker dus nu, de laatste wedstrijd thuis... wel een beetje tegenvallen. Maar dat komt natuurlijk ook omdat je ze ondertussen... ook al een echte hele topploeg vindt. Maar ik vond wel dat ze het verbazingwekkend moeilijk hadden. En laten we eerlijk zijn... Het, het, het was een dubbeltje op zijn kant. En uh, ze, ze, hadden, ze maken drie minuten in de minuten tijd. Uiteindelijk de beslissende treffer. Hm. Dan nog erg discutabel ook. Het viel mij een beetje tegen. Maar ze hebben zeker in de groepsfase, twee keer tegen Real Madrid... Uh, hebben ze gelijk het gehouden. Dus, uh, ja, één keer gelijk en één keer gewonnen. Zelfs. zelfs beter. Ja. ja. Maar we spreken over Dortmund, dat die beter was. Kijk eens naar Real Madrid. Wat een elftal dit heeft met niet alleen Ronaldo... Ja. Maar de rest is ook super, super goed. Voor mij zijn ze de grootste kans om de Champions League te winnen. En nee, ik blijf ook bij Bayern. En dan uh, vooral ook vanwege voor het middenveld van Bayern. Want we hebben het net over Barcelona. Ja, sorry dat ik weer afdwaal trouwens. Maar als je het hebt over Xavi, Iniesta uh, en Busquets. Dat is een fantastisch middenveld, maar bij Bayern is dat minstens zo goed middenveld. Ja. En waarschijnlijk fysiek ja. veel sterker. Ja, goed, nou, we gaan het zien. Uh, nog 20 seconden, dan gaan we naar het NOS-journaal van, van 5 uur. En dan zijn we na 5 uur terug. Kijken we ook nog even naar de Europa League. Gaan we kijken uh, natuurlijk naar PSV, Ajax. Dat wordt de hoofdmoot zometeen. En wat dacht u van uh, Team Blanco? Wij, de NOS, mogen meekijken. Wat vinden we er hiervan? Meer na 5 uur. Graag tot zo. Langs de lijn. Op één.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 Schrijf je nu in op lusakexamentraining.nl Dit is Radio 1.